9 uur. Het LOS Journaal. Door Alt -Megens. In Zwolle zijn vannacht drie vermoedelijke inbrekers met hoge snelheid tegen een geparkeerde bus gereden tijdens een politieachtervolging. De bestuurder is zwaar gewond geraakt. Twee anderen zijn er vandoor gegaan en zijn voortvluchtig. De politie kreeg vannacht verschillende meldingen van inbraken in ommen. Toen agenten in die richting reden, kwam de auto van de verdachte met hoge snelheid de agenten tegemoetrijden. De politie zette de achtervolging in.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 Kim Jong-il overleed exact één jaar geleden. Kim Jong-un leidde plechtigheid voor het mausoleum... waar zijn vader en zijn grootvader zijn opgebaard. Het mausoleum wordt vandaag waarschijnlijk voor het publiek opengesteld. Bij de ceremonie was ook de vrouw van de huidige leider aanwezig. Ze leek zwanger, maar officiële mededelingen zijn daarover niet gedaan. Het weer bewolkt, hier en daar buien. Temperatuur rond 7 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen opnieuw buien, maar in de loop van de dag wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt morgen ongeveer 6 graden. ANUB, verkeerde formatie. Het is een drukke ochtendspits. De meeste files staan nog rond Rotterdam. Maar ook in het zuiden van het land zijn een paar problemen. De opvallende files die staan op de A10 bij Amsterdam. op De A10 west en zuid richting Zaanstad. Tussen knooppunt Amstel en Westpoort, 10 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht... Het opruimen gaat nog wel even duren. Voorlopig kunt u beter omrijden via de Zeeburgertunnel. Dan de A20 van Gouda naar Rotterdam. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Centrum... 11 kilometer na een ongeluk, maar de rijstroken zijn daar weer vrij. Dan de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Voor de heinen 7 kilometer door een ongeluk. De rijstroken zijn ook daar weer open. De A44 van Den Haag naar Amsterdam. Na een ongeluk tussen Leiden en Kaagdorp, 11 kilometer. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen is dicht bij knopend Na een ongeluk staat daar 4 kilometer Viede. U kunt daar beter omrijden via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50.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 Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goedemorgen. Het is vijf minuten over negen. Bioloog Kees Moeilijker over de lessen die geleerd kunnen worden van de kwestie met de bultrug Johannes. En we praten ook over het vijfjaarlijks ANC-congres in Zuid-Afrika dat vandaag begint. En uit zijn bureaus die discrimineren nog steeds. Ja, het werd al vermoed, en nu heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau het ook aangetoond. Niet-Westerse immigranten maken veel minder kans op een baan via een uitzendbureau dan allochtone sollicitanten. Het SCP heeft het grondig onderzocht. Onderzoekster Andriessen. We hebben twintig acteurs uh, geselecteerd op uh, etnische herkomst, maar ook op hun uh, acteerkwaliteiten en op hun, uh, hun uiterlijk. Dat ze er netjes en verzorgd uitzagen. Maar ook dat je direct uh, de etnische herkomst kunt zien. Uh, vervolgens hebben we die mensen allemaal hetzelfde cv meegegeven. En hebben we ze getraind in, in een driedaagse training, zodat ze het cv uit hun hoofd uh, kennen, uh, precies weten wat ze moeten zeggen. Dus ze zeggen allemaal dezelfde zinnen. Uh, we hebben ook uh, de meest gestelde vragen van intercedenten hebben we op papier gezet, daar antwoorden op gegeven. Die hebben ze ook allemaal uit hun hoofd geleerd. En we hebben met ze geoefend uh, hoe ze zich gedragen. Dus uh, hoe ze binnenkomen, op welk looptempo, uh, dat ze de intercedenten aankijken. Daar hebben we allemaal op geoefend. Soms eisen werkgevers vanuit zijn bureaus een autochtone werknemer... maar in de meeste gevallen gaat het anders. Veel discriminatie, met name bij werkgevers, is echt onbewust. Het heeft echt te maken met risico-inschattingen die werkgevers maken. We hebben ook eerder onderzoek gedaan onder werkgevers... om te achterhalen van hoe komt dat nou... en wat voor rol speelt dan die etnische achtergrond in selectie. En werkgevers die associëren autochtonen met een veilige keuze. Dat is bekend. Je weet wat je te wachten staat... Um, met name die risico-inschattingen die, die minder gunstig zijn voor niet westerse migranten, dat is het, het uh, belangrijkste mechanisme. De brancheorganisatie voor uitzendbureaus, de ABU, kwam vorige week ook met een eigen onderzoek. En daarin is onderzocht of uitzendbureaus nog vaak werkgevers te willen zijn als die vragen om een autochtone kandidaat. ABU-directeur Aart van der Graag.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 van de uitzendbureaus ondertussen niet meer meewerkt. U hoorde Aart van de graag van de ABU. De burgemeester van Tessel, Francine Giskus... noemt de kritiek op de reddingspogingen voor bultrug Johannes... vuilspuiterij. Onder andere Leni het Hart van de zeehondencrash Pieter Buren... en Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren... hebben kritiek op de reddingsoperaties. Ze zeggen dat de bultrug met een andere aanpak... misschien gered had kunnen worden. De burgemeester zegt dat deskundigen... De beslissingen hebben genomen. De gemeente neemt geen besluiten over wat er met een walvis moet gebeuren. Ik denk dat dat toch even belangrijk is om de rollen helder te houden. Er zijn natuurlijk uh, uh, legio mensen die iets weten van walvissen. De gemeente in ieder geval niet. Zij zijn geen walvisdeskundigen. Nee. Dus wat wij moeten doen is zorgen dat mogelijk maken, dat iedereen die weet wat er moet gebeuren met zo'n dier... wat er aan de hand is met zo'n dier, dat die erbij kunnen en kunnen doen wat ze moeten doen... of moeten laten wat ze moeten laten. Maar heeft u bijvoorbeeld in het voortraject contact gehad met Leni het Hart bijvoorbeeld? Die zegt dat het dier best wel gered had kunnen worden. Ja, het is altijd boeiend wie, wie de echte deskundige is. Er zijn tien deskundigen bij elkaar en je hebt tien meningen... Kijk, uh, het bijzondere is uh, van de plek die Johannes heeft uitgekozen... dat hij op Texel, een klein eilandje bij Texel, is beland. Nou, Texel is een geweldig eiland. Mensen met een nuchtere kijk op uh, leven en natuur. Maar het is ook het eiland waar een uh, zeehondencentrum... Annex annex natuureducatiecentrum zit, en dat is Ekelmare. Het is een eiland waar twee topwetenschappelijke instituten zitten. Niros en Imaris. Kortom, er zijn heel veel mensen daar... die mm -hmm. veel weten van dit soort is het gelukkig... En op dat soort uh, indicaties is er uh, gekeken... naar wat is er aan de hand met die walvis en is er ook uh, besloten door anderen om een reddingspoging te gaan doen... en een hele goede poging ook. Het is een heel ingewikkelde plek. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Maar wat misschien voor de, voor de luisteraars wel interessant is... is dat, naar, dat ik de stellige indruk krijg dat uh, hier hele andere gevechten... eigenlijk over de rug van Johannes worden uitgevochten. En dat zijn twee discussies... Uh, hoe moet je zeehonden goed opvangen? Daar is al een jarenlange controverse tussen Pieter Buren, lees uh, mevrouw Het Hart en Eco Mare. En daarnaast is er ook nog de strijd tussen de beroepsbergers. Die zijn alleen bereid tegen forse betaling mensen, schepen in nood te helpen. Terwijl de KNRM dat al minstens op bijna twee eeuwen lang uh, gratis doet. Alleen maar op basis van donatie en zonder enige overheidssteun. En dat steekt. En ja, die twee on onderwerpen komen heel ongelukkig... Voor onze Johannes net samen op, deze, op dit gebeuren. En dat wordt, eh, kennelijk, met grof geweld en veel vuilspuiterij even uitgevochten. Maar het is niet in het belang van het dier, laat ik dat toch voorop stellen. Ik heb mij verlaten op eh, de deskundigen die er zijn. En die uiteindelijk ook vanuit het ministerie van Economische Zaken, waar landbouw en natuur onder valt, zijn ingezet. Ja. De dierenartsen die ervan afweten. En die hebben met z'n allen het beleid rond Johannes bepaald... en ik heb dat, de uitvoering daarvan mogelijk gemaakt. En we praten ja. nog even door met Kees Moeleker... conservator van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft de burgemeester zich uh, uh, op de goede deskundigen uh, toevertrouwd? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, dat is wat de burgemeester ook zei. Er zitten goede mensen op Tessel. En... Uh... Uh, maar ja, u spreekt nu hier ook weer met een deskundige die ook weer een mening heeft. Hè? Dus uh, ja, dat is heel moeilijk. Ik, ja. uh, ik zou niet graag in haar schoenen staan. Nee, dus wat, wat er nu gebeurd is, dat is ook goed uh, wat u betreft. Wat bedoelt u? Wat, wat nou ja, u goed, door? ze hebben hem een paar dagen aan het liggen, uiteindelijk spuitjes gegeven. Dat is de juiste behandeling geweest. Nee, ik ben van mening dat je zo'n dier gewoon moet laten liggen en niet aan moet gaan trekken. Ook, ook geen slaapmiddel geven. bijvoorbeeld. Ja, dat is een, dat is een andere discussie. Um, op het moment dat je ziet dat een uh, dier leidt en je hebt de mogelijkheid om te euthanaseren, dan zou je dat kunnen doen. Maar dan moet je mm -hmm. daar inderdaad wel, nou ja, dan moet je daar daadkrachtig in optreden. Uh, dat is helaas mislukt. Uh, maar ik ben van mening dat je, dat je zo'n groot zoog, zeezoogdier wat aanspoelt moet laten liggen. De, de kans dat hij, uh, als je hem al uh, vlot zou trekken, uh, dat hij het zou overleven, uh, is. Uh, gering. Ja. Uh, hij zal uh, vaak spoelen dit soort dieren een paar kilometer verder weer aan en zijn ze al uh, ziek en verzwakt en is er eigenlijk uh, geen redding meer mogelijk. Ja, nou, nou hebben we toch de afgelopen dagen een hoop gedoe gezien. Moet er nou een soort van protocol voorkomen hoe je daar nou mee om moet gaan? Nou ja, er is natuurlijk een, een heel goed werkend protocol uh, wat al uh, draait uh, als er een dood zeezoogdier uh, aanspoelt. En in de meeste gevallen uh, spoelen de walvissen ook dood aan hier in, in, de, in de Nederlandse kustwateren. Dat komt ja. omdat het ondiep is, dat beesten zich niet kunnen, kunnen uh, oriënteren, dat ze geen voedsel hebben. Ja, en als er dan een keer een, een, uh, een levende strand, ja, dan zou je dat protocol kunnen uitbreiden met, met uh, wat te doen bij een, een levende. En wat, wat betekent dat in dit geval? Moet er verantwoordelijkheid dan bij de gemeente liggen? Waar die aanspoelt? Ja, de gemeente is dan inderdaad verantwoordelijk voor het schoonhouden van het strand. Um, en, en dat kunnen ze natuurlijk goed, daar kunnen ze ook bij faciliteren. Het, uh, de, de vraag uh, wat de kansen zijn van een, uh, van een levend aangespoeld zesel. moet je aan vakmensen overlaten. Ja, dus dan moet dat toch weer geraadpleegd worden bij de deskundigen. Die met z'n allen dan weer niet van, van, van mening, uh, die niet eens zijn zeg maar, in dit geval. Hoe kun je dat gedoe voorkomen? Dat is heel moeilijk. Ik, ik zou dan gewoon een, een, een beslissing nemen en zeggen van... Uh, strand er een, een levend groot zoogdier, dan laten we hem doodgaan. Ja. Ik bedoel, er, gaan, uh, er zijn op dit moment nog 60.000 bultruggen in leven in de oceaan. Daar gaan we elke dag wel eentje van dood. Van de meeste merken we niks. Die, die zinken naar de oceaan, uh, hebben een belangrijke functie als substraat op de zeebodem. Ja, en Nu gaat er toevallig eentje hier uh, voor het oog van televisiecamera's uh, uh, ten onder... Ja. Uh, dat vinden we allemaal zielig, hè? Dat vinden we zielig. En dan gaan we eraan trekken. En uh, uh, eigenlijk is het alleen maar bedoeld uh, om er zelf ja. een gevoel bij te krijgen als mens. Want, ja. want uh, we, we weten natuurlijk niet wat er in het dier omgaat. Nee. Weet u wat er met de bultrug gaat gebeuren nu? Ja, die wordt uh, uh, geborgen. Uh, uh, daar wordt het skelet uitgehaald. Er wordt onderzoek naar gedaan, naar de mogelijke do doodsoorzaak, naar zijn gezondheidstoestand. Uh, door uh, uh, medewerkers van het Museum Naturalis in Leiden. Goed, Kees Moeleker van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Zometeen de koers van het aandeel KPN. Hoe is die na de kostbare frequentieveiling van afgelopen vrijdag? En we gaan naar de ANWB. Wijnand Zwaan zit daar. Hoe is het? Erik, de drukte op de weg neemt nu langzaam af na een drukke ochtendspits. Zijn er zijn nog wel een paar ongelukken die het beeld verstoren. Op de A10 West naar Zaanstad bij Westpoort. 12 kilometer Fiede, de rechterrijstrook is dicht. En de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is helemaal dicht bij knopend Saarder -Heijken. Omrijden kan het beste via Eindhoven over de A67, de A2 en de A50. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is uh, kwart over negen. KPN kocht afgelopen vrijdag voor 1,35 miljard euro licenties... voor de zogenoemde 4G-technologie. Daarmee kan het bedrijf in de toekomst snel mobiel internet gaan aanbieden. We gaan naar de redactie, naar economieredacteur Merel Stikkeloren. Merel, um, wat betekent dat voor de koers van het aandeel? Nou, dat gaat niet zo best. Tomman Eelko Blok noemde het afgelopen vrijdag een zeer aanzienlijk bedrag. Die 1,35 miljard euro. Beleggers vinden dat ook. Het aandeel daalt zo'n 12 procent... Uh, op 4,6 euro. Uh, 4 euro 6. Op dit moment, uh, nou ja, beleggers hebben een beetje een déjà vu van ruim tien jaar geleden... toen die veiling van de UMTS-frequenties um, aan de gang was. Daar betaalde KPN ontzettend veel voor, uh, stak zich diep in de schulden... leidde uiteindelijk tot het vertrek van uh, voormalig topman Paul Smits... En ja, nu dus opnieuw weer fors in de buidel uh, uh, tast KPN... Ja. om nu die nieuwe frequenties te betalen. En nou ja, dat, dat voelen beleggers ook direct in de portemonnee. Want KPN schrapt het dividend, het slotdividend, voor dit jaar. En ook volgend jaar uh, krijgen beleggers nog maar heel weinig dividend op hun aandeel. Dus ja, dat, uh, dat is natuurlijk niet zo best. Maar dat betekent dus dat de aandeelhouders denken... dat KPN dat uh, uh, voorlopig nog niet terug gaat verdienen? Uh, nee, daar lijkt het inderdaad uh, niet op... Um, uh, dus uh, ja, daarom uh, straffen ze dat ook inderdaad af. Ja, je weet natuurlijk niet hè, wat er gaat gebeuren. Um, dat schrappen van het dividend levert KPN ook voor 800 miljoen euro op. En um, uh, bij, de vorige, voor, bij de vorige veiling was het zo dat KPN pas heel laat terug ging verdienen die grote investeringen. En de vraag is natuurlijk hoe lang het nu gaat duren ja. voordat KPN uh, winst gaat maken. Overigens zeggen analisten dat er wel een groot verschil is tussen die twee veilingen. Want vorige keer was het zo dat um, de toestellen eigenlijk nog niet klaar waren voor die nieuwe technologie. Dus nou ja, in theorie kon je misschien wel snel internet op je mobieltje. Maar die mobieltjes waren daar nog niet klaar voor. Dat is nu natuurlijk heel anders en er zijn ook heel veel diensten bijgekomen. Um, maar ja, we moeten het nog maar afwachten. Merel Stikkerlorum, dankjewel voor nu. Het is 17 minuten over negen. In Zuid-Afrika is het vijfjaarlijks congres van het ANC begonnen. Een congres beslist over de toekomst van president Zuma. Vice-president Motlante draagt, daagt Zuma uit... in een strijd om het leiderschap van de partij... en hoopt de volgende president van het land te worden. Afrika-consultant Koert Lindijer. Koert, moet Zuma zich zorgen maken? Zuma heeft ontzaglijk veel gezag verloren in het ANC... en in Zuid-Afrika als geheel de afgelopen weken en maanden. Daar is geen twijfel over. Uh, dat is in de eerste plaats door de golf van stakingen die er in de mijnen is geweest enkele weken geleden. Toen gaf hij geen sterke leiding uh, en kreeg het land enkele economische opdonders uh, te, te verduren. De stakingen gingen lang door, er vielen doden bij geweld... Uh, en aan het ANC-verbonden, vakbonden die verloren aan aanzien onder de bevolking. Tegelijkertijd is Suma in verschillende corruptieschandalen betrokken geraakt... Uh, zoals onlangs de ophef dat hij zijn eigen huis zou verbouwen met miljoenen dollars... Van uh, de staat. Nou, dan heb je dus enerzijds corruptie bij de machthebbers binnen het AN, ANC, anderzijds onvrede bij de massa. En dat is niet een goed recept om verkiezingen te winnen. Maar Zuma heeft de afgelopen weken gewerkt, hard gewerkt aan de voorbereidingen voor dit partijcongres. Dat heeft hij goed gedaan. En hij krijgt waarschijnlijk de steun, de meerderheid van de stemmen, bij de 4500 delegatieleden op dit uh, partijcongres. Mondelanten. Die nu vicepresident is, die daagt hem uit. Maar die gaat waarschijnlijk niet winnen. Zuma gaat winnen. En daarmee zal hij ook de verkiezing in 2014 winnen. Ja. En dan hebben we dus opnieuw vijf jaar Zuma aan de macht. Nou gaat het congres van het ANC ook over de toekomst van de partij. Wat worden nou de belangrijkste speerpunten voor de komende vijf jaar? Economische ongelijkheid, dat speelt heel erg bij, uh, bij de leden van het anc, ANC uh, ...nog steeds verdient een blanke zes keer zoveel als een zwarte in Zuid-Afrika. Nou, radicalen binnen de partij zeggen... ...we hebben eerst in 1994 politieke vrijheid gekregen... ...nu willen we ook economische vrijheid... ...en dat kan bijvoorbeeld uh, door nationalisaties... ...van de mijnen bijvoorbeeld. Uh, veel radicalen in de partij zijn daarvoor... ...maar Zuma is daartegen en die zegt... We kunnen beter een soort superbelasting op mijnbedrijven, mijnbouwbedrijven invoeren. Zodat meer winst uh, die de mijnbedrijven maken wordt weggesluist. En die gebruiken wij dan om arme arbeiders uh, te helpen en te werken aan uh, gelijkheid tussen blank en zwart in Zuid-Afrika. Ja. Denk je dat er ook nog wordt stilgestaan bij de gezondheid van Nelson Mandela? Meer dan dat. Er werd gisteren bij de opening van het congres heel luid... ...en heel emotioneel gezongen voor uh, uh, Mandela. Uh, er vinden nu in het ANC keiharde gevechten om de macht plaats... Uh, ...en tegen corruptie en tegen uh, verdeeldheid... ...nou, dat was heel anders dan toen Mandela het ANC leidde... ...en de mensen verzoende in, in uh, Zuid-Afrika bij Mandela zijn zaterdag... Er zijn galstenen weggenomen, je weet, hij ligt in het ziekenhuis. Ja. En het gaat hem beter of dat ook voor het ANC-congres geldt... of het ANC-ongeschonden uit dit congres voortkomt. Dat is minder zeker dan de gezondheid van Mandela. Correspondent Koert Lindeijer. Ja, en dan de bezetting van het Mediafonds in Amsterdam. Dat is een feit nu. Boze documentairemakers bij elkaar daar vanwege de bezuinigingen. En een verslaggever Marno Remmers is er ook al de hele ochtend bij... Uh, Mino's, zijn ze ook wel bereid om zelf harder aan de financiering van hun films te gaan uh, trekken? Heb je ze dat al gevraagd? Ja, daar, daar, daar hebben we het natuurlijk al wel over gehad. Hè. In hoeverre kunnen ze, behalve het Mediafonds... nog op andere manieren aan geld komen? Maar dat is voor veel documentairemakers toch wel lastig. Te meer ook, zeggen ze, omdat uh, de manier om reclame te kunnen maken... voor een eventuele sponsor, dat is uh, ontzettend lastig... omdat dat natuurlijk ook aan de wet gebonden is... als je dat op de publieke omroep uitzendt. Uh, ondertussen toch maar eens eventueel het kantoor... langzaam gif groen kleurt, buitenhangen banieren namens de makers op de een en op de andere handen af van het Mediafonds. En binnen wordt een soort uh, ja, boek getekend door allerlei makers. Ik zie regisseur Pieter Verhoef hier net ook rondlopen. Um, de actie loopt gesmeerd. Nou, het begint aardig binnen te lopen. De opkomst is groot. Ik ben wel blij. Even de vraag van ja, de andere manier om aan geld te komen... om toch uh, mediaproducties, documentaires te maken... Ja, uh, dat is altijd vrij lastig. Um, sowieso kost het veel geld, hè? want je graaft je helemaal in uh, als documentairemaker. En uh, uh, nou, dat kost gewoon tijd. Um, andere manieren zouden zijn sponsoring, maar dat, uh, dat mag natuurlijk niet... als je hem uh, op de publieke omroep wil uitzenden. Dus dat uh, gaat ook niet. Dus je bent... Crowdfunding? Crowdfunding, ja, dat, dat bestaat wel en dat wordt ook gedaan. Maar dat Mensen ook allemaal een beetje meebetalen? Dat is wel specifiek afhankelijke onderwerpen. Dus het moeten wel onderwerpen zijn waar een groot publiek in geïnteresseerd is. En het mooie van het Mediafonds is dat er ook... Producties worden gemaakt die vernieuwend zijn, die, die ja. iets heel anders laten zien... die zich ingraven in onderwerpen waar anderen geen... Uh, en dan aandacht... valt het niet mee om zomaar daar mensen voor te vinden... want die weten dan niet waar ze dat geld aan geven. Nou ja, inderdaad. Niet alles, niet alles is geschikt voor crowdfunding. Dat, dat, dat lijkt misschien wel dat het een soort mode is. We doen het wel met crowdfunding. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is een gedeelte. Dit is van de Dutch Directors Guild... een soort belangenorganisatie van regisseurs. Maar hier lopen cameramensen rond. We worden ondertussen ook door twee, drie camera's schade geslagen. Hans Maarten van der Blinkse, directeur van het Mediafonds... u benadrukte net dat u tegen mij zei... ja, het gaat mij niet om het voortbestaan van mijn baan en het fonds zelf. Het gaat om de producties, dat die blijven bestaan. Ja, ik hou natuurlijk graag mijn baan. Dat geldt ook voor alle, alle medewerkers die met hart... Prachtig pand aan de Heer de Gracht, dat wel. Prachtig pand, dankzij mezenaat verkregen ver onder de huurprijs... moet ik altijd bij zeggen... Ook iemand die, die houdt van kunst en cultuur. Dat is een soort. Uh, nou, alternatieve crowdfunding, één persoon. Nee, het gaat niet om ons fonds, als zodanig. Het gaat om wat wij kunnen doen. Voor filmmakers, voor radiomakers, voor webdesigners. We doen ook uh, games enzovoort. Dat is belangrijk. Dat moet uh, behouden blijven. We hebben gehoord allemaal via een open brief. dat de NPO, de Publieke Omroep, de Raad van Bestuur. Uh, zegt dat gaan wij overnemen. Maar sindsdien hebben we niet gehoord wat voor bedragen er beschikbaar zijn. En er is zelfs niet gereageerd op ons voorstel om rond de tafel te gaan zitten. We hebben een stevige brief gekregen, een paar weken geleden, waarin stond... pas als definitief is uh, dat u wordt opgeheven, als de Tweede Kamer dat ook heeft geaccordeerd... dan willen wij in gesprek met de makers en met het fonds. Dat is pure machtspolitiek en pure, uh, uh, puur het spel om de centen. En dat is naar, vervelend. En nog een keer, dan gaat het niet om ons en onze baantjes. Het gaat om de productie. Je zet een heleboel makers die prachtige dingen maken voor de publieke omroep in de kou. Je toont geen respect. Straks nog signaal tap toe, geloof ik. En wat toespraken. Er worden ondertussen geluidsboxen in de raamopeningen gezet. Ja. Tot hoe lang duurt de bezetting? Nou, in ieder geval tot één uur. En dan kijken we hoe we verder gaan, hè? Ja. En dan gaan kijken hoe de hazen lopen in Den Haag. Precies. Ja. Goed, uh, morgen ook nog het Metropoolorkest waar het ook erop of eronder voor is. En er zijn ook nog wat musea, uh, onder andere uh, Slot Loevestein... Uh, die uh, ook minder geld gaan krijgen of helemaal geen geld meer. Kortom, cultuur aan bod in Den Haag. Uh, we gaan zien hoe het afloopt. In, uh, ik moet wel eerlijk zeggen, ik sta eigenlijk met een half been ook in de actie, en een half been toch met de kritische vraag. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Maar daarmee sluiten we het dan vanuit Amsterdam. Af Mino Remmers bij een bezet mediafonds. Ja, zaterdag stemde het eerste deel van Egypte in een referendum over de grondwet. En volgende week stemt de andere helft. En in die eerste resultaten lijkt nu een meerderheid voor die nieuwe grondwet te zijn. Correspondent Sander van Hoorn. Ja, was dat de verwachting? Een overwinning voor Morsi. Ja, toch wel. Alhoewel het uh, wel spannend leek te worden hoor. Want die nee-stemmers waren toch ook wel heel erg talrijk. En die nee-stemmers die, die hebben dus nu ook meteen een klacht ingediend... omdat er wel heel erg veel onregelmatigheden zijn geweest. Maar goed, een kleine overwinning tekent zich dus nu af voor de voorstanders van de grondwet. Waarbij mij eigenlijk vooral is opgevallen dat heel veel mensen niet gestemd hebben. 32 maar de opkomst heel erg laag. En dat uh, zegt volgens mij dat heel veel mensen gewoon denken... we zijn er klaar mee. Uh, het gaat slecht met egypte economisch. Gezien, wij willen gewoon stabiliteit. En die discussie in Cairo over de grondwet gaat helemaal aan ons voorbij. En die klachten over fraude, Sanne, moeten we die serieus nemen? Nou, er zitten toch wel hele serieuze klachten bij. En naarmate, eh, als dat zich dus komend weekend... als de andere helft van Egypte stemt, als zich dat gaat herhalen... ja, dan zullen ze daar wel iets mee moeten... of dat echt serieus een ander beeld laat zien in die uitslag. Dus uh -huh. eh, dat dat er om kan slaan, dat betwijfel ik. Kan, kan het beeld eh, nog kantelen, denk je? Um, het zou wel kunnen kantelen, maar volgende week zie je dat uh, een paar grote steden stemmen... Giza, Suez, uh, oké, okay, daar zal misschien veel nee gestemd worden. Maar er zitten toch ook heel veel uh, gebieden bij in Zuid-Egypte... die bekend staan als bastions van de moslimbroederschap, oh ja. aanhangers dus van president Morsi. Dus ik verwacht niet dat het beeld nog heel serieus gaat kantelen. Ja, dat betekent dus dat de Egyptische president uh, eigenlijk gewonnen heeft. Hè? Wat betekent dat voor de stabiliteit? Dat is het slechte nieuws voor Egypte, lijkt mij. De oppositie heeft deze week over nieuwe demonstraties aangekondigd. Zij zullen dus te hoop blijven lopen, deze, deze grondwet. En ja, waar iedereen bang voor is, economisch vooral ook... dat de stabiliteit in Egypte daar niet bij gebaat is. Ik ben bang dat ze daar gelijk in zullen gaan krijgen. Dat we dus nog veel meer demonstraties en onrust zullen zien de komende tijd. Ja. Sander, dan hebben we hebben deze uitzending ook al gehad over Syrië. Um, toen waren we nog niet helemaal klaar met ons gesprek. Uh, die Syrië is uh, vice-premier. Die suggereerde dat er onderhandelingen moeten komen tussen het regime en de oppositie. En vroeg ik jou, ja. Ja, denk je dat dat uh, nog haalbaar is, na nou al dat geweld wat er is geweest? Uh, nou. Wat vind je? Dat is een goede vraag. Kijk, het is interessant dat hij dat zegt. Hij zegt dat uh, de strijdende partijen in Syrië beide geen overwinning kunnen halen. En als je dat dan naast een plan legt, wat opeens uit de uh, mouw van Iran komt grote vriend van uh, uh, Syrië, die het ook opeens over onderhandelingen heeft dan is dat op zijn minst interessant. Maar onderhandelingen in beide plannen met de Syrische president. En daar is de oppositie toch wel heel consequent, heel duidelijk in geweest. Ze zeggen inmiddels, met een man die meer dan 40.000 doden op zijn geweten heeft... daar onderhandelen wij niet mee. En dan ook die analyse. Hè. Je zou kunnen zeggen dat de Syrische regering de druk van de oppositie begint te voelen. Vandaar dat ze misschien nu met dit soort geluiden komen. Ja, die druk die is er. De oppositie is aan een opmars bezig. En als die vicepresident zegt, uh, niemand kan het winnen dan zullen daar bij de oppositiemensen echt anders over denken. Ik heb het idee dat daar inmiddels het gevoel is... het kan nog duren, er zullen misschien nog heel veel doden moeten vallen... maar de oppositie kan de regering verslaan in Syrië. Sander van Hoorn, dankjewel voor nu. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit NOS Radio 1 Journaal voor de maandag. Hier gaat Sven Kokkelman verder. Goedemorgen Sven. Dag ik, goedemorgen. Wat gaan jullie allemaal doen? Nou, dat gedoe met die bultrug deze week, dit weekend. Dat uh, is een enorme gedoe. Ik vind vanaf ook bij jullie in de uitzending, de burgemeester van Tessel hier het dan over vuilspuiterij heeft. De Partij voor de Dieren, bij monden van Marianne Thieme, wil nu dat de overheid de regie gaat nemen en wil een protocol. Uh, en wat dat dan precies moet voorstellen, dat gaan we zo meteen aan haar vragen. Verder de directeur van het Nederlands Rode Kruis. Uh, die is tegen de kabinetsplannen om voortaan militairen in te zetten bij uh, humanitaire hulpacties. Dat maakt hulporganisaties namelijk afhankelijk en dat is gevaarlijk. En de Vereniging van Nederlandse Huisvrouwen, Rick, die bestaat vandaag precies 100 jaar. Hoera. En de vraag is, wat is er in die 100 jaar allemaal veranderd? En mag je überhaupt nog wel huishouden, uh, huisvrouw zijn in deze tijd? Dat is ook nog een vraag. Allemaal in Goedemorgen Nederland naar het nieuws van half tien. Hij is nog aan het schrijven. Dat schrijf je allemaal toch altijd. Goedemorgen. Iets over protocol. <laughs> <laughs> Oké. <Okay. laughs> nieuws. Radio 1. Het NOS Journaal.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 En Sven zei het al, eh, burgemeester Giskus van Tessel noemt de kritiek op de reddingspogingen voor Bultrug Johannes Foutspuiterij. Dat zei ze vanochtend in het Radio 1-journaal. Ze zegt dat er een goede reddingspoging is gedaan, maar Leni het Hart van de en in Buren en Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren hebben een kritiek op. En die pleiten dus voor een protocol, hoor ik net. De code die gevonden is aan de restanten van een postduif uit de Tweede Wereldoorlog... is gekraakt door Canadese onderzoekers. Het briefje zou informatie bevatten over verplaatsingen van Duitse tanks en militairen... in Normandië tijdens de Tweede Wereldoorlog. De code is in 1982 gevonden, maar tot vorige maand had niemand zich om die code bekommerd. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB verkeersinformatie. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. De meeste van die files staan nog rond Amsterdam en Rotterdam. Op de A10 West naar Zaanstad is een ongeluk gebeurd bij Westpoort. Twee rijstroken zijn dicht. Het loopt daardoor al vast vanaf knopend Watergraafsmeer over 14 kilometer. Ook op de A4 vanuit Den Haag staat daardoor file voor knooppunt de Nieuwemier 4 kilometer. De A16 van Breda naar Rotterdam. Na een ongeluk met een vrachtwagen voor de Van Brienenoordbrug 7 kilometer. Er is één rijstrook dicht. De A27 vanuit Almere. Daar is de dagelijkse file nog niet opgelost. Tussen Hilversum en knopend Rijnsweerd 12 kilometer. Geldt ook voor de drukte op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkem en Knopend Ewijk 12 kilometer. En de A73 van Maasbracht naar Nijmegen voor Knopenszaarder Heiken 4 kilometer en dat komt door een ongeluk, dit is Radio 1. KRO goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De Partij voor de Dieren pleit voor een gestrande zeezoogdierenprotocol. Het Rode Kruis is tegen de kabinetsplannen om militairen in te zetten bij humanitaire hulpacties. Wie in Hongarije staatsobligaties koopt, wel zwaar voor een groot bedrag, krijgt een permanente verblijfsvergunning cadeau. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is bijna drie over half tien. Dit is de Caro. Met goedemorgen, Nederland. Marielle Beers is vanochtend in Doorn. Op bijna 30.000 mensen die reizen hier jaarlijks naartoe om terug te gaan naar de tijd van keizer Wilhelm II. Nu het toch kan. er met ons mee, hashtag GML Radio. En vragen kunt u ook kwijt op goedemorgen Eco Maren, Leni het Hart, minister Kamp van Economische Zaken... en minister opstelte van Veiligheid in de chaos rondom de bultrug. Johannes was er niemand die de regie had. En daarom wil de Partij voor de Dieren een overheidsprotocol... voor de omgang met gestrande zeezoogdieren. Marianne Tiemen, goedemorgen. Goedemorgen. De leider van de Partij voor de Dieren... en de fractievoorzitter van die partij in de Tweede Kamer. Wat wordt dat voor een protocol? Nou, We hebben dat ook al tijdens morgen... de Walvis Morgen, ook al gevraagd om een protocol te... Haven. En toen heeft staatssecretaris Bleek gezegd: ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Maar het kwam er niet van. Ja, en dan kon je natuurlijk wachten op de volgende stranding, want die komen steeds vaker voor vanwege de klimaatverandering. En, en dan zie je dus weer chaos. Ja, maar wat voor een uh, protocol moet dat dan worden? Ja, er moet een protocol worden waarbij je dus ook eh, iemand aanstelt die de regie heeft, die ook controleert uh, en, nou in hoeverre ook goed onderzoek wordt gedaan in hoeverre je een dier ook nog kunt redden. Of dat een dier ja, in die zin gewoon aan de natuur moet worden overgelaten. Of dat je als mens een zorgplicht hebt en nog moet gaan proberen om een dier te redden. Ja, maar nou zeggen ze op Texel dat u doet aan vuilspuiterij. Nou, dat zou ontzettend jammer zijn als we nu uh, met modder gaan gooien. Dus denk ik van groot belang, dat, uh, en dat wilde ik ook duidelijk maken de afgelopen dagen... is dat heel veel betrokken deskundigen niet uh, bij deze hele operatie uh, ja, betrokken zijn. En wil je draagvlak hebben voor de beslissingen die je neemt... dan moet je niet beginnen met gebiedsverboden... Uh, waardoor je in feite ja, mensen die aan de kant staan met deskundigheid... Leni Itard, Sea Shepherd, de Blackfish... die staan daar, terwijl zij uh, ook allerlei ideeën hebben... over hoe je nog een laatste reddingspand... Kunt, uh, kunt doen. Ja. ja, en als dan bijvoorbeeld Leni het hard gaat bellen op zaterdagavond met de burgemeester van Texel en de burgemeester gooit dan de hoorn erop, dan denk ik, dan wordt uh, de hele operatie door emotie dus beheerst. Ja. Uh, ook vanuit dus de autoriteiten en dat lijkt me een hele slechte zaak. Dat uh, op, de op de haak gooien van die hoorn, is dat gebeurd? Ja, dat is gebeurd op zaterdagavond toen Leni het hart nog uh, wilde overleggen in hoeverre het gebiedsverbod eraf mocht, ko uh, mocht gaan, aangezien de dierenarts van het dolfinarium hadden gezegd, ja, we kunnen niet meer het dier nog een keertje uh, plat spuiten, want uh, dat, dat wordt gevaarlijk. Toen uh, dachten die, uh, Leni hard en Sea Shepherd van nou we ons wel nog een keer proberen om het dier echt van die plaat af te krijgen. En we hebben daar ook de expertise voor. We hebben vissers hier die het al eens eerder hebben meegemaakt. Het materieel is aanwezig. Geef ons nog die kans. Ja. Geef het dier het voordeel van de twijfel in plaats van het voordeel van de na, uh, het van de twijfel. Nou zegt de burgemeester van Tessel dat de beste stuurlui, en daarmee doet ze ook op u, altijd aan wal staan. En volgens haar zijn deze week voldoende experts geraadpleegd. Het kan, me, het kan toch niet, uh, het kan toch van het hart dat Leonie het Hart en Sea Shepard toch zeker geen uh, mensen zijn die aan de, aan de kant staan, aan de wal staan. Uh, ik denk dat het goed is als juist in, uh, in, in, uh, bij, bij dit soort operaties dat iedereen erbij betrokken wordt. Om juist ook te voorkomen dat uh, je de creativiteiten, de, de goede ideeën, dat die verloren gaan. Ja, nou was Ecomare er ook bij betrokken. Dat is toch ook een uh, deskundige organisatie? Of schrijft u hen bij deze af? Ik zou daar ook zeker niks aan af willen doen. Alleen als je ziet dat er uh, heel veel twijfel is in hoeverre het dier uh, al dan niet in goede conditie is. Als er twijfel is in hoeverre je uh, de bultrug kunt uitnaseren, Dan denk ik dat het goed is om niet alleen de deskundigheid in Nederland allemaal bij elkaar te nemen. Maar ook internationale deskundigheid erbij te halen. Als je dus inderdaad dit serieus wil oppakken. En ja, strandingen komen in andere delen van de wereld nog vaker uh, voor. Dus het is goed als er een platform zou zijn waarbij je die deskundigheid gaat doen bundelen en het kunt voorkomen dat er ruzie ontstaat. Ja. Want daar heeft niemand meegediend, dus zeker die er niet. Uh, u wilt eigenlijk een telefoonlijstje dus? Ja, precies een telefoonlijstje, in protocol. En ik heb begrepen dat er al lang wat protocollen in concept klaar liggen. En het is ontzettend jammer dat de overheid zo langzaam is geweest met het, gewoon het opstellen van zo'n plan. En uh, ja, ik hoop dat minister Kamp of ofwel de nieuwe staatssecretaris van Landbouw nu echt hier uh, prioriteit aan gaat geven. Het lijkt me zo geregeld, zoiets toch? Ja, dat lijkt mij ook. Ja, dus dat moet snel kunnen. Intussen uh, zijn de medewerkers van Ecomare via uh, Twitter bedreigd. En daar is aangifte van gedaan. Nou, goed dat er aangifte van gedaan is, lijkt mij. Ja, want uh, daar staat u uiteraard ook niet achter. Uiteraard, tuurlijk. Nee. Maar het is natuurlijk toch wel een beetje idioot dat vanwege een gestrande walvis... dat mensen worden bedreigd, of niet? Het is ontzettend belangrijk juist om het mededogen... dat mensen voelen naar andere soorten dan hun eigen soort... dat dat juist ook voorop blijft staan. En dat we verder niet uh, met wat voor agressie of geweld... of bedreigingen uh, deze hele operatie verder uh, ja, in die zin laten stranden. We moeten echt in die zin juist... Uh, ik vind het juist geweldig dat mensen uh, zich in willen zetten... voor alle levende wezens. En uh, laat die positieve instelling dan ook ervoor zorgen... dat we met elkaar blijven samenwerken. Wat moet er inmiddels met de uh, overleden walvis gebeuren? Ja, wat de Partij voor de Dieren betreft blijft het uh, bult uh, gewoon daar waar het gestorven is. Want dat gaf ook een beetje een, uh, een behoorlijke vertroebeling van de discussie. Naturale zei al ten tijde van de reddingsoperatie dat ze heel graag een bultrug uh, zouden willen opzetten. Want dat hadden ze nog niet in hun collectie. Dat lijkt mij uh, een, een belang die helemaal niet uh, voorop moet staan. Het gaat erom dat je het dier wil redden of dat het dier gewoon in alle rust uh, kan sterven in de natuur. Maar het dier is inmiddels overleden. Dus wat is, maakt het uit of het daar ligt weg te rotten... om het maar even plat te zeggen, of dat het naar een museum gaat? Nou, ik denk dat iedereen die uh, alles weet over het ecologische systeem... weet wat voor functie heeft dat elk dier dat gewoon in de natuur blijft liggen... en in, zorgt voor een enorme biodiversiteit en voedsel voor andere dieren. Ja. En dat lijkt me toch zeker in deze tijd... van een enorme biodiversiteitsverlies en een groot goed. Aan de andere kant kun je ook zeggen... de e educatieve waarde van zo'n bultrug is ook groot. En dan zijn er misschien nog wel meer mensen... die het lot van bultruggen gaan aantrekken. Er zijn ontzettend veel uh, informatie over de hele, uh, Ik heb, ben wel eens bij Naturalis geweest... en daar beneden in de, in de, in de, zeggen, de catacombers liggen ontzettend veel uh, dieren die opgezet zijn. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar uh, dat er, dat we moeten realiseren... dat we niet elk dier hoeven op te zetten om daar kennis van te kunnen nemen. Goed. Met andere woorden samenvattend: U wilt een uh, protocol, een telefoonlijstje... wie waarvoor verantwoordelijkheid uh, draagt... en uh, wie op welk moment gebeld moet worden. Precies. En zodat dit soort gerommel voortaan niet meer kan plaatsvinden... de burgemeester moet vooral de horen niet meer op de haak gooien. Lijkt mij ook. Uh, en verder moet iedereen die de verstand van heeft bij betrokken kunnen worden. Mooi en het, en, het beest, en het beest moet blijven liggen waar het ligt. Nou, dan hebben we het hele gesprek gehad, geloof ik, hè? Ja, klopt. <laughs> Marina Tiemep, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Ik dank u zeer. Dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De bultrug die vorige week, we hadden het er al over, op het strand bij Tessel is aangespoeld. Heeft het niet gered? Nou, dat weet u inmiddels. En dat leidt tot veel discussie in Nederland. Kun je het vlees van deze walvissoort eigenlijk ook eten? Oh, Dat had ik nog even kunnen voorleggen aan Marianne Team eigenlijk. Het antwoord komt van Jacob Doorn, visspecialist bij de vishandel Jan van As. Ja, het vlees van de bultrug, dat wordt zeker gegeten. Het zijn voornamelijk de, de IJslanders, de Nooren en de Japanners. En die consumeren dat meer als een soort biefstuk. Zeg maar. uh, het lijkt ook op tonijn. Dan kan je rauw eten uh, voor sashimi En je kan het ook gewoon bakken of grillen. In Nederland is het uh, verboden. Daar doen we het niet. Met een beestje wat nu aangespoeld is uh, op Texel. Ja, dat is heel zielig. Maar de Ekomare, die gaat daar natuurlijk naar kijken. Die gaat het beest natuurlijk ontleden. Kijken of er ziektes zijn. En het vlees wat daarvan overblijft. Dat wordt natuurlijk uh, ja, gedeponeerd, dat wordt weggegooid. Al dus de visspecialist. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan naar GoedenborgenNederland. voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Doorn. En in Doorn is de Beers. Hoop ik. Onder de kerstboom van de keizer, eigenlijk, in huis Doorn... Het huis waar de Duitse keizer Willem II de laatste jaren van zijn leven sleet. Een huis dat nu nog te bezichtigen is voor het publiek. Maar misschien binnenkort niet meer. Daarom zijn vandaag alle medewerkers naar de Tweede Kamer getogen, waar over een half uurtje ongeveer wordt gesproken over de begroting. En hopen ze om nog wat meer geld los te krijgen, zodat iedereen dit moois, wat ik dus nu al zie, nog altijd over een paar jaar nog steeds kan aanschouwen. Cornelis van der Bas, Conservator. Uh, we staan hier op een plek waar je eigenlijk niet mag staan... en ik doe iets wat ik nu eigenlijk ook niet mag doen. Ik raak namelijk de stoel van dus, ja, de keizer aan. Klopt, de stoel van, uh, van keizer Willem II. Die zat hier, zijn uh, stoel uh, in de eetkamer. Uh, centraal in de eetkamer uh, staan we hier bij zijn stoel... die herkenbaar is in een pinnetje... zodat iedereen wist dat hier de keizer zat. En er liggen twee handschoentjes op? Ja, klopt. Die uh, handschoenen liggen er omdat uh, wij tijdens de rondleidingen door Huisdoorn... Uh, iets uh, bijzonders laten zien aan het publiek. Uh, op, deze stoel, op deze stoel zit de keizer en bij zijn bord, zijn prachtige zilveren bord... ligt een speciale vork, een zilveren vork... En uh, de keizer die had een spe speciale vork omdat hij vanaf zijn geboorte aan zijn linkerarm verlamd was. Hij was bij de geboorte bekneld geraakt. Die linkerarm is uh, toen niet goed volgroeid in zijn jeugd. En hij kon zijn linkerarm niet goed gebruiken. En daardoor had hij een speciale vork. Die bestond uit drie tanden. En de linkertand was tegelijkertijd een mes. Dus is ook wat dikker, hè, die linkertand? Die linkertand is inderdaad wat dikker. Dus hij kon met deze vork zowel snijden, dus met die linkertand snijden, en hij kon ermee prikken. Nou, die vork is slechts een van de vele zilverstukken hier op tafel. Wie ze allemaal wil bekijken, die moet hier gewoon in de kerstvakantie naartoe komen. Wij lopen even naar een andere mooie plek in dit kleine kasteel. Waar hij naartoe vluchtte toen hij zijn eigen land niet meer welkom was. Klopt, in uh, 1918, uh, uh, na de Eerste Wereldoorlog, kwam de keizer hier naartoe. En, uh, ja, hij heeft eerst toen anderhalf jaar gewoond op kasteel Amerongen. En na die anderhalf jaar uh, heeft hij huisdoren aangekocht. En toen heeft hij het huis uh, ingericht met uh, objecten uit de paleizen in, uh, in Duitsland. Hij had uh, natuurlijk als keizer die paleizen in, in Berlijn. En in dus Poppen. alles wat je hier ziet, dat komt eigenlijk direct uit de keizerlijke paleizen? Inderdaad, dat komt allemaal uit de paleizen in, uh, in Duitsland. We gaan nu de trap op. Ja, we gaan uh, naar de verdieping. We waren uh, uh, zojuist op de belle etage, de mooie verdieping. En we gaan nu eens naar de privévertrekken. De vertrekken waar gasten eigenlijk... Uh, nooit kwamen als ze bij de keizer op bezoek kwamen. Je hebt hier ook uh, ja, de, de, de, de plekken, uh, zoals de badkamer en de slaapkamer van de keizer... maar ook zijn bibliotheek en zijn werkkamer. En we gaan nu even een kijkje nemen in, in die werkkamer. Ondertussen lopen we langs uh, heel veel boeken. Het ziet er ook echt uit alsof de, de keizer hier gisteren nog zat. Dat Alles... is inderdaad, ja. Hij zou zo weer terug kunnen komen. Alles staat nog op de originele plek. Wij lopen hier nu uh, uh, even onder het koor door. Dat mag eigenlijk niet, hè? Nee. En dan staan we in een mooi rond kamertje... met uitzicht op het park... en de studeerkamer. De uh, studeerkamer en werkkamer van de Keizer. En we staan hier midden in die ronde... torenkamer. Die kamer bevindt zich in een toren. Staat zijn bureau. En... Achter zijn bureau staat een hele bijzondere stoel. Dat is geen stoel, dat lijkt wel een, een zadel van een paard. Klopt, het is een, een zogenaamde zadelstoel. De keizer die, uh, was een groot liefhebber van, van paardrijden En die uh, zei ook altijd, goede beslissingen die neem je in het zadel. En als je achter een bureau zit, dan moet je belang, moet, kan jij belangrijke beslissingen moeten nemen. En daarom had hij uh, een speciaal zadelstoel achter al zijn werkbureaus. Goede beslissingen, die neem je in het zadel. Klopt, ja. Laten we dan hopen. Dat, ja, dat ze in de Tweede Kamer ook allemaal op een zadel zitten. Succes. En, ja, dank u wel. Bijdrage was dat van Marielle Beers. <middels> Straks, wie in Hongarije voor veel geld staatsobligaties koopt... krijgt een permanente verblijfsvergunning cadeau. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1989. Let's get some beer in you and then it's right to bed. Woohoo! Beer, beer, beer, bed, bed, bed. Fragmentje was dat uit de langlopende cartoonserie The Simpsons. Deze dag, in 1989, was de allereerste aflevering. Filosoof Rob Wijnberg is fan en ziet er meer in dan alleen een simpele tekenfilm. Wie het niet kent, die ziet gewoon een cartoon. Maar als je er goed naar kijkt en het wat beter weer kennen, dan zie je dat er heel veel filosofie in zit... En eigenlijk, wat het postmodern maakt, is dat zo'n beetje alle wereldbeelden en ideologieën die er zijn, uh, um, uh, niet aan de kritische noten van de makers ontkomt. Die karakters uh, in de Simpsons die uh, staan eigenlijk voor een groter gedachtegoed. En hey, je hebt uh, de vader van de familie Homer. Nou, dat is op het eerste gezicht een beetje zo'n uh, typisch Amerikaanse man, weet je. wel, Eet graag vast, kijkt veel televisie, zit de hele dag in de kroeg. Mm. Mm -hmm. mm. Wow, careful there, Annie Oakley. I don't have to be careful. I got a gun. And this is for shooting down police helicopters. Oh, well, I don't need anything like that yet. Maar eigenlijk is hij ook een soort kritiek op het consumentisme. Want hij kan bijvoorbeeld geen reclame zien of hij heigt erachteraan. Hij moet uh, onmiddellijk hebben wat hij ziet. Uh, um, ja, hij, hij kan um, nooit zijn behoeftes uh, in bedwang houden. Nou ja, en dan heb je eigenlijk voor elke karakter is wel zo'n soort um, uh, diepere laag te vinden. Ja, ik vind het een geweldige serie. Je kan het als gewone cartoon zien. Dus voor kinderen vinden het ook gewoon leuk. Want het is, er zit slapstick in en rare grapjes en dingetjes en zo. Maar het is ook voor volwassenen heel grappig. En het is zelfs uh, uh, voor, nou ja, laten we zeggen filosofen uh, uh, leuk. Omdat er uh, ja, gewoon heel veel niveaus aan grappen in zitten. Dus niet alleen maar slapstick, maar er zitten ook allerlei literaire verwijzingen in. En er zitten allerlei... Uh, uh, ja, filosofische uh, gedachtegangen in. Dus ja, ik vind het een geweldige serie. Het is op niet van iets wat al zo lang zo populair is. All right, Brain. You don't like me and I don't like you. But let's just do this and I can get back to killing you with beer. Ik weet niet altijd even goed uh, waar het op tv te vinden is. Um, ik kijk sowieso niet al te veel tv. Maar um, als het erop is, of ik zie het langskomen, dan uh, blijf ik meestal even hangen. Ja. Let's get some beer in you, and then it's right to bed. Woohoo! Bier, bier, bier. Ben, ben, ben. Filosoof Rob Wijnberg over de eerste aflevering van The Simpsons... deze dag in 1989. 10 jaar oud. Nummer dan. Cheryl Kraus zelf is iets ouder. All I wanna do was dat. Het is 9 minuten voor 10. U luistert naar de KRO op Radio 1. Wie in Hongarije voor 250.000 euro staatsobligaties koopt, krijgt een permanente verblijfsvergunning cadeau. Hongarije wil op die manier minder afhankelijk worden van de internationale kapitaalmarkt. Henk Heers, goedemorgen. Goedemorgen. Correspondent van net Hongarije. Waarom zou je dat willen? Een permanente verblijfsvergunning in Hongarije? Uh, omdat het je toegang geeft tot uh, niet alleen Hongarije, maar de hele Europese Unie. Uh, omdat je zonder problemen hier kunt verblijven, zaken doen, uh, ja, wat je maar wilt, En, uh, en dat, dat kan interessant zijn voor veel mensen. Ja. Volgens de, de Hongaarse regering zegt dat het zelfs een initiatief was, dit idee van, van de Chinezen. Uh, er zitten heel veel Chinezen hier, een paar, enige tienduizenden. Die hebben hier heel veel zaakjes en bedrijfjes. En die klagen al jaren steen en been dat ze ja, allerlei formele problemen hebben met verblijfsvergunningen en zo. Nou... Geef je die lening van 250.000 aan de Hongaarse regering, dan ja. is dat probleem opgelost. Dus een beetje Chinees met een dikke portemonnee is uh, zo ongeveer Europees staatsburger op deze manier geworden bijna hè. je krijgt dan net nog niet dat was het oorspronkelijke idee een hongaars paspoort met de Hongaarse nationaliteit maar nou, dat hebben ze op het laatste moment uh, ingetrokken dat vonden ook uh, uh, veel veel rechts mensen hier te ver gaan maar ja je, je, je hebt toegang en dat geldt niet alleen voor chinezen dat geldt natuurlijk ook voor voor arabieren voor uh, Vietnamezen en dat zijn allemaal mensen waarvan volgens de regering uh, er veel belangstelling bestaat voor dit idee Juist. terwijl het natuurlijk voor hongarije reken maar uit als je 4000 mensen zo'n ding geeft dan heb je een miljoen Euro bij elkaar. Juist. Met andere woorden, het is een alternatieve manier om geld op te halen voor de staat. Um, en uh, misschien willen de Chinezen ook wel gaan produceren in Hongarije. Want ik hoor steeds meer <coughs> geluiden dat de Chinezen uh, Oost-Europa gaan opzoeken vanwege het betaalbare uh, salarissen daar. Ja, dat is iets wat al heel lang speelt. De Chinezen hebben ook in Hongarije al een aantal uh, productiebedrijven. Dit is ook het enige land in de regio in Oost-Europa waar ze een, een, zelfs een bankvestiging hebben. Maar je moet dat bij de Chinezen altijd... Uh, dat is altijd, altijd heel erg lange termijn werk. Uh, de Hongaarse regering heeft al verschillende keren aangekondigd dat nu de grote orders binnenkomen. Uh, en dan blijkt dat allemaal toch allemaal weer veel langer te duren. Dat kennen we natuurlijk in West-Europa ook. Yep. De Chinezen doen dat wel, maar dat is allemaal 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar vooruitkijken. Ja. Nou ja, goed, vandaar mijn vraag dus. Waarom zou je dat willen? Want die Chinezen die hebben natuurlijk tegelijkertijd ook met hun kapitaal... al enorme toegang tot de Europese markten. Dat is waar. Maar er zitten hier ongelooflijk veel Chinezen. Er zijn hier geëmigreerd in de afgelopen decennia... Uh, die, ik denk dat je in alle provinciesteden en ook in de arme wijken in de hoofdstad Budapest, daar wemelt het van de Chinese winkeltjes die, die goedkope textiel en schoenen en weet ik veel wat allemaal verkopen. Die hebben een heel belangrijke rol gekregen in de, in de middenstand in de, ja. uh, en, en dat kan hierdoor alleen maar versterkt worden. En als het internationale boevengilde nou ook met een attachékoffer het land binnenkomt met daarin een paar stapels bankbiljetten? Ja, dat is natuurlijk het punt wat critici dan meteen opwerpen. De regering zegt, ja, we zullen controleren of, of, of mensen een strafblad hebben. Maar ik vraag me af hoe sterk en hoe, hoe serieus die controle überhaupt kan zijn. Dus ja, dat is wat de critici opwerpen. Uh, dat is het risico uh, wat, je, wat, je, wat je binnenhaalt, dat er veel zwart geld opeens naar binnen komt. Ja, met andere woorden, dan zou Hongarije wel eens een roversnest kunnen worden. Nou, dat is misschien wat, uh, wat cru uitgedrukt. Maar ik denk in alle eerlijkheid dat de regering zoiets heeft van... Nou ...ja, het zal wel, uh, waar dat geld precies vandaan komt, uh, dat zal ons voorstellen. We dus wij hebben dat geld gewoon heel hard nu nodig. En als mensen bereid zijn dat te betalen, nou ja, waarom niet? En er zijn tenslotte ook andere landen in de wereld die dit soort dingen vergelijkbare dingen doen. Ja, Nou ja, zwart geld is uh, natuurlijk in heel Europa niet zo makkelijk meer. Want uh, uh, het bankgeheim staat enorm onder druk. En uh, zelfs de Zwitserse banken worden uh, nu gevraagd om medewerking te verlenen... en openheid van zaken te geven. Dus ik mag aannemen dat de Hongaarse regering wel even moet uh, aangeven... via de boekhouders waar het geld precies vandaan komt, toch? Ik nou, maar ik denk dat als, je, als, als dat geld komt van een Chinese bankrekening... of van een bankrekening ergens in de Filipijnen of in Vietnam... dat het ook voor de Europese autoriteiten nog altijd heel moeilijk is... om dat na te gaan, als ze dat al zouden willen. Ik denk dat dat een, een, een, een, nog voorlopig nog een hele stap te ver is. Nou, vaart Hongarije vaak een uh, eigen koers die in Brussel... dat wil zeggen bij de Europese Unie en bij de Europese Commissie... niet altijd uh, even groot in dank wordt afgenomen. Hoe hebben de, de dames en heren in Brussel hierop gereageerd? Uh, Simpel, het is geen Europese competentie. Dat is hun officiële en korte en heel duidelijke reactie. Elk land heeft het recht zelf te bepalen op welke gronden die verblijfsvergunningen of paspoorten aan derden levert. En daar heeft dus de Brussel absoluut niks over te zeggen. Nee. Goed, nou ja, Hongarije is trouwens ook niet het enige land uit de Europese Unie dat dit plan heeft opgevat. Ook Spanje doet het, geloof ik, hè? Nou, Spanje wil dat gaan doen voor, uh, voor mensen die uh, real estate, dus huizen en kantoren kopen. Uh, Oostenrijk doet het voor mensen die in een bedrijf investeren. Dat is natuurlijk al wel weer een beetje anders. Dat is ook wat de Verenigde Staten en Canada doen. En ook Bulgarije heeft plannen in die richting. Maar het is een idee in opkomst. Ja, Nou ja, goed. er is ook iets voor te zeggen. Als je veel geld in een land investeert, dan kan dat land ook iets terug doen misschien. Ja, dat is natuurlijk met investeren zo. Dat, dat levert meer op. Terwijl dit idee eh, eigenlijk simpel is. Ja, je leent de Hongaarse overheid geld voor vijf jaar. Ja. En, en dat krijg je natuurlijk geheid ook weer terug. Dus in die zin is het ook weinig risico voor degene die het doet. Goed. kijk kijken hoeveel mensen hierin geïnteresseerd zijn... en hoeveel mensen uiteindelijk die uh, verblijfsvergunning krijgen daar bij jou in Hongarije. Dankjewel, Henk voor ja, gedaan. dit moment. Straks, dames en heren, het Rode Kruis is tegen de kabinetsplannen... om militairen in te zetten bij humanitaire hulpacties... en de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, dames en heren... bestaat 100 jaar. Dat zijn de ingrediënten voor Goedemorgen Nederland... in het tweede half uur, zometeen na het nieuws van 10 uur. Gelezen, zoals de hele dag al, door Dorald Megens. Blijf bij ons hier op Radio 1. Tot zometeen. KRO, goedemorgen Nederland. Kies KRO. Visite, visite, een huis vol visite. Oom jo had spontaan een krabwiels meegebracht. En daarna kwam Joken met de karaoke. Zo werd het water en later.